Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In delen van Groningen, Drenthe en Friesland zijn de landelijke radiozenders niet via de ether te ontvangen. De oorzaak is een glasvezelbreuk tussen Hilversum en de tijdelijke zendmast die in assen is neergezet na de brand in de zendmast in Smilde. De breuk ontstond rond 11 uur en is inmiddels gelokaliseerd. verwachting is dat er aan het eind van de middag een tijdelijke oplossing is voor de ontvangstproblemen. De A12 is bij knooppunt Gouwen afgesloten voor verkeer vanuit Utrecht. Op de weg is een vrachtwagen op een auto ingereden. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De mensen in de auto zitten nog bekneld en de brandweer probeert ze lot te krijgen. De vrachtwagenchauffeur wordt op een politiebureau in de buurt verhoord. De KLPD weet nog niet hoe lang de A12 dicht blijft. Doodal bij een gasexplosie in de grootste olieraffinaderij van Venezuela is opgelopen naar 19 en ze 50 mensen raakten gewond. Volgens de staatstelevisie is de situatie onder controle en is er geen gevaar voor meer explosies. Op het complex waren vanochtend rook en vlammen te zien. Omwonenden zijn geëvacueerd. Het gaat om een van de grootste raffinaderijen ter wereld. Er worden 645.000 vaten olie per dag verwerkt. De Franse president Hollande vindt dat Europa... snel na de publicatie van het rapport van de Trojka over Griekenland... een besluit moet nemen over de toekomst van het land. Verwacht wordt dat het rapport in oktober verschijnt. Hollande zei dat in Parijs na een gesprek met de Griekse premier Samaras. De beslissing over de vraag of Griekenland in de eurozone blijft... valt vermoedelijk op de Europese top in oktober. Samaras was gisteren op bezoek bij bondskanselier Merkel... en vanochtend was hij dus in Parijs. De Griekse premier vroeg ook vandaag weer om meer ruimte voor de Grieken... Om te voldoen aan de verplichting om te hervormen en te bezuinigen. Het weer bewolkt en veel buien. Er kunnen pittige buien voorkomen met kans op onweer. En vooral in het westen en noorden kan veel neerslag vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen verspreid over de dag buien, soms ook met onweer. Het is dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is een ernstig ongeluk gebeurd bij Knoopert Gouwer. Dit is een file van 4 kilometer richting Den Haag. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden via Leiden, via de N11 en de A4. Verkeer vanuit Utrecht richting Rotterdam kan bij Knoopert Lunette het beste gaan via de A27 en de A15. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag dat bij Delft-Zuid 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 festival vanavond in het centrum van Zandvoort. Gaat dat zeker lukken. Let us groove tonight. Je de Earth, Wind and Fire. Welkom bij Zandvoort op zaterdag. ZFM Voor Sofort en de regio. En als we dat soort muziek gaan draaien, Albert-Jan, wordt het een hele lekkere avond. Ja, en in het dorp is het natuurlijk nu al heel veel Duitse muziek, hè. Want dan natuurlijk de DTM weekend is Ja, al die... natuurlijk. Nou, ze zijn nu aan het kwalificeren al. En uh, het is al erg druk, want uh, dus ik zag al heel veel mensen naar richting uh, het circuit verdwijnen. Dus daar gaan we uiteraard ook bij stilstaan. Maar luisteraars, welkom bij drie uur live vanaf het Gassersplein. Rob en ik zullen uw gasten zijn de komende drie uur. En wat gaan we doen? Nou, zoals u gewend bent van ons, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En Zandvoort staat weer bol van de evenementen. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Want rond de klok van half vier gaan we die evenementenagenda doornemen. En wellicht dat er een evenement bij is waarvan u zegt, daar doe ik aan mee. Wat gaat onze weerman doen om half drie Lex? Uh, ik denk dat hij komt. Lex komt, hè? Ja, vorige keer was het te warm. Het zal nou wel weer te, te koud zijn. Dus het dus, is altijd wat met Lex. Maar hij heeft het altijd wel bij het goede eind in ieder geval. Rond de klok van half drie, het weerbericht van onze enige eigen Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Ik ben erg benieuwd wat het dit weekend gaat brengen. Zeker met het oog op de mor morgen te, te verrijden. DTM-race op het circuitpark Zandvoort. Rond de klok van half vijf hebben we Dier van de week en die luistert naar de naam Muppet. En rond de klok van kwart voor vijf, het gedicht van de week. En het zal u luisteraars niet. Niet verbazen dat het, in, dat het thema is het muziekfestival wat vanavond gaat plaatsvinden in het centrum van Zandvoort. Uiteraard hebben we Zandvoort nieuws in het kort. Na de volgende plaat gaan we praten met uh, Ian Bekelaar van Café Oomstee. Want het garnalenpellen, het Nationaal Kampioenschap garnalenpellen gaat weer be, uh, van start. En uiteraard met de voorrondes en Ian gaat er ons alles over vertellen. Dan een plaatje, daarna gaan we door met het Zandvoorts mannenkoor. Daarvoor komt Hans Rubeling, beter bekend als Hans Noot naar de studio en die gaat ons uh, uh, bijpraten over het uh, ja, jubileum wat het Zandvoorts Mannenkoor viert en het concert wat ze morgen gaan geven in de Agatha Kerk uh, voor de rest veel Zandvoorts nieuws veel sportnieuws en natuurlijk veel muziek dus ik zou zeggen, zet uw zender op uh, CFM Zandvoort en wij zijn er weer, dus de zon schijnt weer goedemiddag, welkom I made up my mind.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 Leads no way, yeah. Should I give up, or oh, should I just keep chasing pavements, even if it leads no way? Or oh, would it be a waste, even if I knew my place? Ik doe de plaat altijd om en om. Goede keuze, Albertjan. Ja, goed keuze. Dank je. Dat was Adel de de Chasing Pavements. Als jij je niet mee bemoeit, nee, dan gaat het goed. He? doe ik ook nooit hoor. Nee. Doe ik nooit. Goed. Het is nooit. Uh, bijna kwart over twee. Een volle studio vanmiddag. Helemaal goed. Dus ik zou zeggen, kijk erbij op de webcam, dan kan u zien hoe gezellig het hier is. Het ruikt hier trouwens inmiddels ook heerlijk naar noten, dat maar daar kom ik hoor. straks nog even op terug. Goed, aangeschoven is Ian Bekelaar van Café Oomzee. Ian, welkom in de studio. Goedemiddag heren. En dat kan uh, één ding weer, maar echt maar één ding betekenen. Het garnalenpellen komt er weer aan. Ja, het is weer zover. We hebben, weer, uh, we hebben woensdag uh, de eerste officiële vergadering weer gehad. We hebben besloten om het dit jaar nog groter aan te pakken dan we het uh, eigenlijk de eerste twee edities gedaan uh, hebben. Ja. Uh, via media, uh, VVV's. Uh, hebben we heel veel uh, mails uitgestuurd om de mensen uit uh, Nederland uh, te kunnen proberen bereiken. En via tv-programma's ja. waar we al enkele toezeggingen van gekregen hebben. Dan mag je daar al iets zeggen welke programma's Nou ja, uh... bijvoorbeeld Man bij het Hond, uh, daar, heb ik, uh, daar ben ik al in vergaande gesprekken ben ik bezig. Tjoe, Mooie reportage over het genalenpel en dus over Zandvoort te komen Dat, is weer dat wordt weer Zandvoort promotie, puur zand. Zandvoort uh, komt uh, langzamerhand gewoon weer terug uh, naar de plaats die ze moeten hebben. Uh, badplaats nummer 1 in Nederland. Kijk, dat mag ik graag horen. Uh, dit is voor de derde keer. De derde keer doen we het. Dus kleinschalig begonnen. Vorig jaar was het alweer wat groter en dit jaar wordt het weer groter. Uh, gaan jullie weer met voorrondes werken en zo? We uh, hebben dezelfde intentie als vorig jaar. Twee voorrondes. Uh, dit hebben we gedaan om het niet te lang te doen. Nu kunnen die voorrondes met deelnemers wel uitbreiden. We hebben plek voor 50 man per voorronde. Dus... En vanuit die voorrondes gaan we gewoon rustig toewerken naar wel de 32 man finale. Dat wordt in de, de grote tent uh, op ja, het uh, de... feestplein van KVO Oostee geregeld. En daar kan maximaal in de Gernale Pel Arena kan maximaal 32 man. Uh, komt de winnaar rest van vorig jaar ook weer titel weer verdedigen? Ja. Ik heb uh, een bericht gehad dat ze heel graag haar titel komt verdedigen. Ze heeft intussen ook meegedaan aan het WK-genalenpellen. Ze heeft B in Frankrijk... Wacht even, oh, oh, WK-genalenpellen? WK, dat bestaat dus ook. <laughs> en ze heeft gezegd, er uh, lopen enkele Nederlandse pellen, waren daar ook aanwezig. En die zouden hun best doen om ook aanwezig te zijn op het NK. Ganalenpellen in Zandvoort. Jeetje, dus maar... de strijd wordt steeds... Maar wat ik dan moet concluderen... is dat jullie binnen drie jaar... dat, dat, dat Pellen echt op de kaart hebben gezet. Het is uh, boven verwachting gegaan eerlijk gezegd. <lacht> maar dat kan ook niet anders... als je ziet de enthousiaste medewerkers ja. die we hebben. We hebben... tientallen die ons... Uh, assisteren in hand- en spandiensten. Ja. Die alle kanten willen. Vrij blijven, dat vind ik nog steeds geweldig. Om ja. dit uh, ook voor Zandvoort... Uh, ...op de kaarten uh, kunnen houden. Uh, luister, pak die van even pen en papier... ...want ik ga nu vragen... Uh, ...zijn de data al bekend van de voorrondes? Ja. En waar de, worden ze gehouden? De eerste voorronde is 22 september. Het Granale Pelle start... ...om 5 uur bij strandpaviljoen Talassa. Het nieuw geopende strandpaviljoen. Schitterend... Paviljoen overigens, dat je, mag ik wel je, zeggen. Heb je al in die keuken gekeken? Het is toch schitterend? Ongelooflijk is, mooi, hè? Uh, Ik denk dat de bokken door ons, uh, toch <lacht> eens een keer weer moeten kijken, willen ze toch mooie apparatuur zien, ja. dat ze daar een keer langs moeten gaan. Buiten de klasse -koks die er ook rondlopen. Ja. Maar dat moeten we niet te veel zeggen, want anders verdwijnen die. En is het lekker ja, je de eten weg met de weer weggekocht hebben. Maar goed, 22 september de eerste voorronde. De eerste voorronde. Start ze vijf uur. Dat betekent vanaf 4 uur de mensen aanwezig moeten zijn die zich opgegeven hebben. We gaan er vanuit dat, net zoals vorig jaar, de meeste mensen zich niet van tevoren opgeven helaas. <lacht> Daar gaan we toch weer vanuit. Okay. Dat de mensen dus uh, aankomen wandelen. Ja. Maar dat is vorig jaar ook gelukt. Daar hadden we ook uh, rond de 25, 30 mannen op een gegeven moment. En dat, uh, dat komt wel goed. Daar zijn we die bang voor. Maar mochten er meer zijn die dus op die datum niet kunnen. Dan hebben we dus een tweede voorronde. Kijk, overal. Alles Speciaal is voor de meers uit Zand hebben we dat gedaan. De meersen van buiten of die mailen die geven één voorronde. Ja. Maar de meers uit Zand mochten die door wat voor reden ook niet kunnen, onderneming of wat dan ook, of voetbalwedstrijd. Of. Dan is op 6 oktober wederom een wedstrijd op uh, strand Pavillon En die start ook om 5 uur. Oké, okay, dus 22 september en 6 oktober de voorrondes bij Talassa op het strand en dan de en grote dan finale. De grote finale 2012, groter dan groots met diverse artiesten. Meer zeg ik niet. 27 oktober in uh, de Granalepel in de Oomsteen Garnalenpel Arena <laughs> ja. om 5 uur. Daar gaat het. Om. Het evenement, geweldig. Waar we het eigenlijk allemaal om gedaan hebben. En uh... Goed, even snel, 22 september, 6 oktober voor ons Telassa, vanaf 5 uur en 27 oktober de finale. Ja. Uh, mensen kunnen, als ze, natuurlijk, als ze nu, nu langs Café Oomsteen lopen, kunnen ze natuurlijk ook altijd even naar binnen lopen. Wil men voor die datum even vast noteren? Ja, mensen kunnen zich opgeven bij Café Oomsteen. mensen kunnen zich opgeven bij Stroompavillon Telassa. En we mochten er mensen zijn die uh, iemand uh, wat dan ook aanschieten, er zijn altijd wel mensen die zeggen van joh, ik schrijf het even op, maar laat ze dan op een papiertje in welke kroeg dan ook. Even doorgeven en dat wordt dan onderling Wordt dat wel geregeld Dat we dat uh, alsnog krijgen die inschrijving ja. Ik zag dat je bezig was Met, met, met posters uh, te laten doen. Ja drukken. we hebben wederom hebben we een, uh, Iemand gevonden die ons uh, Geholpen heeft Met het opzetten van een mooie poster ja. Helaas zijn de kosten uh, Ieder jaar weer meer geworden Kijk daar die kant wou ik op En we zijn toevallig vandaag zijn we uh, De ondernemers uh, Van Zandvoort afgegaan we hebben dus nu tegenwoordig hebben we het gezegd: van je kan via een advertentie kan je mee bijdragen in, de, in, in sponsor bijdragen. We, we hebben ook voor de finale ronde een x-aantal prijzen. En die prijzen die gaan we bij de middenstanders uh, die dat willen ja, uh, beschikbaar stellen. Ja. Die gaan we dan uh, ophalen en daar maken we een mooie prijzentafel van op de finale avond. Oké. Okay. Dus mochten mensen willen adverteren, kunnen ze ook even naar Café Oomstee. Café Oomstee, geef je aan. Ja. Het wordt goed besteed. Ja, dat is een geweldig evenement. Het is een evenement dat eigenlijk ieder jaar, dat hebben we nu alweer in de gaten, het kan nog gekker, het kan nog groter. Ja, kijk uit dat je niet over. Maar we willen het op een bepaalde hoogte houden. We houden het ten alle tijde in Zandvoort. We gaan geen bepaalde dingen doen, maar we willen wel werken naar een eendagsevenement. Een groots eendag. groot S'morgens, voorrondes, middags... En dan bijvoorbeeld, op die oh, okay. opzet die moeten we nog een keer bekijken. Maar ja. we willen eigenlijk toewerken, want je merkt gewoon dat het voor een hoop mensen lastig wordt. Ja. Maar omdat je dus een Nederlands kampioenschap organiseert, moeten de mensen dus ook van buiten afkomen. En ja. daar moeten we even kijken hoe we dat uh, gaan uh, brainstormen. Ja. Dit plan uh, ligt nu klaar, dit plan is gewoon uh, definitief. Perfect. En hier gaan we dit jaar helemaal mee doen. Goed. Nou, in dit stadium duidelijk. De data zijn bekend van de voorronders, de data van de finale is bekend. Mensen die eventueel willen sponsoren of financiële bijdrage willen doen bij het financieel rondkomen van dit evenement, kunnen zich even vervoegen bij Café Oomstee. Dus ik zou zeggen, heb jij daar nog iets aan toe te voegen In dit stadium, hè? want we blijven, in dit jullie, stadium, we blijven nee, jullie volgen hoor. In dit stadium zijn we nu uh, zover uh, dat we met de sponsoring en uh, ja. de media bezig zijn, dus... Mocht er meer bekend zijn, dan kom ik graag weer even langs om het wel en weer even door te geven. Maar ja. bijvoorbeeld Hart van Nederland, die vorig jaar ook eigenlijk toegezegd dat wat niet opkwam daar, ga ik toch vanuit dat ze hun gezicht toch gaan laten zien. Ja. En het leukste zou zijn, drie keer scheepsrecht, we hebben Pietje ook drie keer gevraagd, nu voor de derde keer. Ik denk dat uh, we met heel zand wordt... Uh, nou, ik schat dan, dan doen we niet... Uh, 22 september, maar 6 oktober, allemaal Oetmoorn, morgen komen zeggen, bij uh, Thalassa. Goed. En anders wordt het uh, Lex van de Oren, onze weerman. Die dat, lijkt me een je dus. dus. Kijk. En misschien kan Lex vertellen wat, uh, wat het weer op het ogenblik gaat worden. Want daar zijn we ook heel erg benieuwd naar. moet je even wachten tot half drie. <coughs> goed. Dan wachten we nog eventjes. Ian, bedankt dat je naar de studio hebt willen komen. J jullie volgen ons, wij volgen jullie in de voorbereidingen met het kanalenpellen. En we houden contact. We houden contact en we zien elkaar snel terug weer. Oké okay, Ian, bedankt. Dankjewel. Let me rock it, me feel for you. Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do? do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug, you wanna squeeze you too. And never take it in my arm, let me feel you with my charm, Chaka Cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rap, she you miss it? Let you make me wanna scream. Let me rock it, rock it, you I wanna rock you. Let me rock you. Let me Desk uit de jaren 80 op de Salfordse Radio. Jordi, Shaka Khan en I Feel for You. Een gezellige drukte vanmiddag in de studio bij Salford op zaterdag. We hadden dus juist het Open Nederlands kampioenschap garnalenpeller met uh, Ian Bekelaar. En dan gaan we nu naar het Salford uh, Mannenkoor En dat betekent dat Lex van de Horen, die uiteraard aanwezig is uh, vandaag in de studio, eventjes iets later los gaat komen met het CFM weerbericht. Maar dit is dus het mannenkoor, want die vieren feest, albert -Jan. Ja, en uh, ik ga daar morgenmiddag ook heen. Dus ik, ga, ik kan er live bij aanwezig zijn. Uh, aangeschoven is Hans uh, Rubeling, beter bekend als Hans Noot. En voor de kijkers uh, van de webcam, dat is deze. <lacht> dus, dus dat is dan ook even geregeld. Hans, welkom in de, in de studio. Dankjewel, Albert-Jan. Leuk dat je, ondanks het feit dat je het uh, vandaag nog druk hebt in de zaak, even tijd hebt gevonden om even naar de studio te komen. Morgen een feestje. Ja, uh, ik heb het niet alleen druk in de zaak, maar we hebben het ook druk vandaag met het zingen, want we hebben vanmorgen even gerepeteerd met het ensemble, met de muziek. Okay. Helemaal goed, kan ik je vast vertellen. Ja? Ja, het moet er een beetje bijgeschaafd worden, maar uh, het gaat helemaal top worden. Is de, is de club compleet? De club is compleet, er waren nog een paar op vakantie, maar die komen ja. morgenochtend morgen thuis en die stromen gelijk door naar... Uh, naar het Zonportse. Maar 30 jaar mannenkoor, dat is dan een heel eind, hè? Uh, 30 jaar is niet niks, nee. Nee. Dat, uh, ik heb even op jullie website gekeken... ...maar uh, jullie hebben ook altijd een, de nodige tournees achter de rug... ...met het mannenkoor. En jullie zijn... ...bij wat voor evenementen jullie zijn Ja, we vaak zijn vaak aanwezig? We zijn everywhere waar de action is, uh, zeg ja, maar. Hè? Ja, klopt. Ja, en uh, toeren dat doen we eigenlijk de, de laatste jaren. Dit jaar, dit jaar doen wij Lille aan. Vorig, twee jaar geleden, was het... Luxemburg, daarvoor is het Brugge en Gent. Ja, we zo zomaar door. Maar jij bent al in Frankrijk geweest om die reis voor te bereiden. Wij zijn evenwezen proeven, ja. <laughs> <laughs> je wil ja, de vrede nee, ben... nee, ben... toch niet teleurstellen. Nee, maar. Dus, uh... kom nog wel eens kijken, als je zo'n internationale reis organiseert. Ja, kom nog wel kijken. Je moet je een beetje voorbereiden. Je moet toch zorgen dat je ja, dat er, wat er ook nog wat te doen is, dat je ook nog daar gaat zingen, want daar zijn we voor. Ja. Dus, uh, en de locatie moet geschikt zijn. Klopt, en dat is allemaal gelukt? Dat is allemaal gelukt, uh, ja. Het, het moet nog blijken, maar uh, het zag er allemaal goed uit. Maar het is, een, het is een relatief korte periode, maar met veel activiteiten. Dus het wel vermoeiend, denk ik. Het is wel vermoeiend, maar we doen het meestal zo dat we, ja, uh, we zijn allemaal wat, er zijn wat ouderen. En die kunnen dus niet zo lang in de bus zitten. Daarom zoeken we het een beetje in een straal van uh, uh, ja. zes uurtjes rijden. Ja. ja. zo kom je dus uh, bij Liel uit. Goed, terug naar morgen. Agatha Kerk. Uh, wat voor programma kunnen wij verwachten? <laughs> wat voor programma kun je verwachten? Een er er verrassingen uh, in? Nou, u kan een heel mooi programma verwachten. Het is een programma van, van, van uh, door de dertig jaren heen. Het begint waar we begonnen zijn. Uh, tot muziek die we vandaag de dag doen. We zijn wat uh, begonnen met, uh, met heel eenvoudige liedjes eigenlijk. Uh, later werd het steeds meer uh, klassieker. Dat zit er allemaal in. Uh, tegenwoordig zingen we vaak musicals. Uh, we zingen iets van de Beatles. Dat kan ik wel verklappen. Wat moderne muziek. Ja. Ja. Dus ja, van, van alles wat voor maar iedereen in het, begin het was het, in het begin was het natuurlijk 30 jaar terug was het vaak wellicht religieuze Nummers Nou, 30 jaar terug maar... we begonnen, toen begonnen Allemaal jonge honden, allemaal ruwe diamanten Zeg maar, die moesten allemaal gepolijst worden Ja, zo gaat dat Dat is gelukt hoor ja, gelukt. ja, dat is zeker gelukt <laughs> Op een gegeven moment ga ik een beetje nou, mate, het, het, is, uh, het repertoire wat serieuzer aan gaat pakken Ga je ook een beetje het kaf van de koren scheiden hm. En uh, nou ja uh, De serieuze die blijven dan En Goed, er valt ja. er ook wel eens wat af door, door helaas door overlijden. Ja. Maar er stromen ook weer nieuw in. En uh, die vinden het allemaal hartstikke leuk. Uh, je, je gaf net al een, een, een tipje van de sluier, de Beatles morgen. Uh, een soort scala van modern naar klassiek. Van alles. Ja, wat? Mozart zit erin, in, Beethoven, uh, ja, van alles. Uh, Billy Joel, uh, Beatles. Oké, okay. hoe laat begint het concert? Het begint om half drie. Uh, de kerk is vanaf twee uur open. Ja. Zijn er nog kaarten te krijgen voor mensen die eventueel willen of heb je daar geen zicht op? Ik heb er wel zicht op. Het gaat heel snel, dus wees er snel bij, want op is op. En dan moeten ze uiteraard naar jouw winkel. Ze uh, zijn de verkrijgbaar straat. bij uh, Sebon in de Kerkstraat, bij ja. Peter Tromp op de Grote Krocht en ook nog aan de kerk. Oké, okay, dus morgen kunnen mensen die gewoon zeggen van... nou, oh, ik wil er graag heen. Die kunnen ook nog kijken of ze de kerk een kaartje kunnen krijgen. Ja, want het is morgen toch slecht weer. Er is toch niks te doen. Dus ga lekker binnen zitten. Ga lekker luisteren. Ja, vorige week toen ik dus de uitnodiging ontving... Ik denk van, dan moet ik met 30 graden in de kerk zitten. <laughs> <Nee>. <laughs> maar de, de, de weersverwachting komt zo. Maar ik denk dat als ik een, dat, dat ik een voorzichtig uh, schot voor de boeg doe... Dat het morgen wellicht een beetje nat gaat worden. En dat ze op de circuit een uh, wet race krijgen. En dan zitten wij lekker droog. Ja, nou... Ik mag... Uh, wat kan ik zeggen namens CFM? Ben, wij wensen jullie heel veel plezier morgen. Een hele gezellige middag. En uh, na afloop gezellig uh, evalueren met z'n allen. En uh, dan zien we elkaar morgen. Ja, dankjewel. Nog en, een stukje laten horen, of niet? Ja, we ja. Ja, ja, hebben, hebben gezongen met Litouwers, hè? Ja, we hebben daar een tijd geleden in met Litouwers gezongen, ja. Helemaal goed. Nou, hij, hij heeft De net collega even, van ons, zeg maar. Hij heeft net even een berichtje gestuurd dat hij dit nummer aan jullie opdraagt. Oké, okay, Lee. Ik zet hem erin. komt hij aan. zingen, hè? Amazing. Ja... <laughs> Hold your head up high And don't be afraid of the dark At the end of the storm There's a gold met het zandvoorcore en literwe song You Never Walk Alone. Zandvoort, en Het is even na half drie en dat betekent tijd voor het CFM Weerbericht. Hij zijn aanwezig vanmiddag in de studio. Ik durf het niet aan om naar het strand te gaan liggen. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, het waait hard. Ja, erg <laughs> Jongen, Jongen jongen. En die voorspellingen die waren ook niet al te best he, voor uh, dit weekend. Hoe bedoel je? Nou, wat ik hoorde zo op de radio, wat ze allemaal zeiden. Regen, regen, regen en nog eens regen. Maar het valt wel mee, hoor. Ja, niet? En het zonnetje schijnt gewoon lekker. Dus. Ja. Ja. Ja. ja, ik weet niet waar ze het over hebben. Ik Jij wel? Niet. Ik ook oh, oké. Okay. <laughs> maar ik zal het even vertellen wat ik heb opgeschreven, Rob. Dat staat op uh, internet en op de televisie. En, uh, ik vertel het aan iedereen, dus uh, ik ga het ook aan jou vertellen. Nou, gelukkig maar. Ja, het is uh, vandaag wisselend bewolkt met uh, af en toe een bui. En het is op dit moment uh, lekker droog. Maar om uh, rond kwart over drie kunnen we weer een bui verwachten. En rond vier uur ook weer een bui. Het is dus uh, op en af, hè? eigenlijk wel. En er staat een vrij krachtige Zuid-Zuidwestenwind. En op strand is het windkracht 6. Windkracht 6 uit welke richting? Uh, uh, Zuid-Zuidwest. Zuid-Zuidwest, oké. Okay. Ja, ja. En. Uh... Luister erop. Ja, sorry hoor. <laughs> het Zal nooit meer gebeuren hoor. <laughs> Nee, en, maar ja we, vanavond, ja, we hebben vanavond een festival. Maak ik me toch een beetje zorgen. pluutje meenemen? Of... Ja, nou, het, het, het weerbeeld wat we dus nu hebben, zo'n beetje, dat houden we vast, uh, ook in de avond. Er kan af en toe een buitje vallen, maar overwegend... Overwegend Ja, ja, ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Maar, maar er kan een bui vallen. Dus het weerbeeld wat we dus nu hebben, dat houden we vast ook in de avond. En de temperatuur op dit moment is rond de 20 graden. En de temperatuur die daalt vanavond tot een graad of 18. Dus dat is helemaal niet verkeerd. Nee. Nee. Dus. Als, je, als je het zo opleest, dan klinkt het goed. Ja. ja. <laughs> of als je het zo... Als je het zo brengt. Samengesteld hebt, zo ja. bedoel ik het. Ja. ja. Dus... Dus uh, nou, ik, ik ga vanavond even kijken hoor wat er allemaal gebeurt in de Dus Dormen. We kunnen gerust hard naar het uh, muziekfestival ja, vanavond. Uh, ja hoor. Ja, ik zou wel een plountje ja. meenemen. Dat, dat plountje wel, hè? Dat wel. Ja. Helemaal geweldig gewoon lekker vanavond allemaal naar het uh, festival in het centrum toe gaan. Ja. Het is echt een spektakel dus. En morgen hebben we ook spektakel, he? Jazeker, op het circuitpark zo voor DTM. In de Agatha-kerk. Ja, ook dat. Ja. Ja. We hebben, hebben ze regenbandjes nodig, Lex morgen. Uh, ja, en uh, hoe begin? dat eigenlijk op? Twee uur, begint de half twee, twee. uur, Nou, de, de, de meeste regen, nou, laten we even vertellen, het is morgen wisselend bewolkt met buien. En de meeste buien, die vallen in de ochtend. Ja, luister, u kunt het niet zien, maar als hij, als hij dat zo uitlegt, dan komt er zo'n grijns op zijn gezicht, zo van, dit wordt weer lekker weer. Ja, ja, ja. ja. ja het wordt zo niet, Ja. ja. Uh, maar de meeste buien die vallen dus echt in de ochtend en de smiddags kunnen er ook wel buien vallen. En het gaat in de middag gaat het toch wel opknappen en dan hebben we een droge avond. Dus in de loop van de middag wordt het beter. Goed echt eh, Preciezer kan ik het niet vertellen. Nee, oké. Okay, ik zou zoals... niet zeggen van nou de, net als vandaag de, drie uur een uh, bui. Of kwart over drie een bui. rond vier uur weer een bui. Dat kan ik dus niet uh, op zo'n nee. lange termijn. Is dat onmogelijk. Dat merk je vanzelf. Dat je? merk je vanzelf wel. Ik, <laughs> zou wel ik? ik zou wel een pluitje meenemen. Ah, okay, okay. Ah, het zou mooi zijn als het morgen die DTM race natuurlijk in de regen begint. En dat het halfwege droog wordt. Dan krijg je dus die hele spectaculaire bandenwissels. Van, uh, van wet tires naar uh, ja, ja. sliks. Ja, ja, precies. Ik heb er weinig verstand van gewoon ja zeggen. Komt goed. <laughs> <laughs> maar er staat morgen dus ook weer een vrij krachtige noord... Die, oh, niet zuid. Hij is noordwest morgen. Oh, dus dat, dat is, het is nooit een goed teken. Dat is, is fris. Ja. Frisse wind. Dus de temperatuur die gaat uh, morgen naar de 18 graden ongeveer. En uh, dus in gaat het dus een, een weersverbetering. Misschien dat we de zon er nog even bij krijgen morgenmiddag. Ja. Eind van de middag. Oké. Eind, okay. eind van de middag. Ja, nou, ja. prima. Dus... Maar uh, wel regen. Is het bandje op? Ja, het bandje is even op. Ja, dat is jouw schuld. Ja, ja, ja, want jij praat... Nee, ja. Jij praat zoveel. Nee, want jij praat er tussendoor. Oké, okay, ik hou mijn mot. Oké. Okay, uh, naar de maandag. Wat wordt er stil? Toch? Naar de maandag. Maandag, dan hebben we... Ja, dan Kijk, daar echt, was hij ja. weer. Ja. Ja, nou, ja, dan dat kan we het wel hoor. Periode met zon. Echt uh, best een best aardige dag hoor. En er staat een zwakke zuidelijke wind. En we gaan weer naar de 20 graden toe. Dus echt niet verkeerd. Een snippendag nemen. En dinsdag, ja, dan is het uh, even inpakken. Dan is het meest bewolkt en er is kans op wat regen. Niet veel, maar toch. En er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de maximumtemperatuur op uh, dinsdag is uh, rond de 20 graden. Dus en normaal gesproken is het... 20 graden. 20 graden, ik verwacht er wel <laughs> En de zeewatertemperatuur is 21 graden. Nog steeds lekker. Lekker. Ik ja. ben er, uh, gisteren ben ik erin geweest en dat was heerlijk. Dus het weer voor de komende dagen na het weekend. Rustig zomerweer met geregeld zon ziet er niet slecht uit voor de komende week. Helemaal niet vervelend. En de mensen die het weer willen blijven volgen, kunnen jou volgen via Twitter. Ja, dat is het uh, Meteopagina of je zoekt op uh, Meteo Zandvoort. Je kan het zien op www.meteopagina.nl op internet en slash mobiel op je mobieltje. En natuurlijk kanaal 40 Ik van va CFFM TV. Of 45 uh, analoog. Analoog. Voor de analoge <laughs> mensen onder <laughs> ons. Kijk. goed. Hey Lex, mag ik je hartelijk danken. Geen dank en tot volgende week. En tot volgende week. Tot Dankjewel. Was het weer. Zie het Wil je Ben je blij?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 omdat je ouders meer boem hebben dan de mijne, ben ik de min. Ben ik de min, omdat je pa een grotere karre is dan de mijne. En toch wil je blijven, maar je pa die wil het niet. Hey.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 Ben ik daarom te min? Ben ik te min? Omdat je ouders meer kon hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min? Omdat je paard een grotere karrijt dan de mijne? Maar nou, kijk uit. Gewend. om te vreten van de straat als je lichamelijk maar niet zo erg belangrijk vindt, mm. want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je daar kunt, nou kom dan gerust weer en anders dan zo, de video maar op. Want het is echt niet dat ik niets om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop. En ben ik nou de min. Ben ik de min. Omdat je ouders meer poen hebben. Dan de mijne. Ben ik de min. En we zijn weer zo blij met Lex van Oren. Mooi ik op het landelijk nieuws uh, weer. Dat het allemaal heel slecht gaat worden dit weekend. Het valt allemaal best wel mee. En gewoon vanavond lekker naar het festival toe gaan hier in het centrum van Salvoort. Wel een heel klein pluutje meenemen. En iemand die waarschijnlijk geen klein pluutje nodig heeft daar in Zuid-Frankrijk. Dat is Pieter. Goedemiddag Pieter. Bonjour Robin. Bonjour Albert-Jan. Bonjour monsieur. Zava. Eh Ça va très bien. Ça va très bien. En, en ik heb donderdagmorgen een gesprek gehad met Montjeux. En hij heeft geluisterd. Donderdag hadden wij een paar wolkjes. En uh, ook een paar uh, regendruppeltjes. Wel oh. geteld 21 stuks. ik kon ze nog tellen. De regen duurde ook precies 10 seconden. Maar het werd koud. Dus we hebben s'avonds met een trui en een lange broek aangezeten. Ten slotte was het 29,8 graden. Nou, daarna, donderdag, vrijdag, was het al meteen weer tegen de 40 graden aan. En ook nu zitten we boven de 40 graden. De zee is nog steeds 27 graden, bloedverzienkend heet. Met gevolg dat ik vanmorgen een stoel heb gezet onder de dus hier op het strand. En ik zit dus nu op die stoel en om een kwartier zet ik de dus even aan. Zo krijg je toch een beetje koeling. Het water is, uh, als je dat drinkt, en ik drink zeker 2 liter water per dag... Dan komt dat rechtstreeks meteen mijn poriën weer uit. Dus ik plas poederstof. <lacht> Muggen vallen dood op de grond. En de chicaners hebben het verlof gegeven, die zijn al onder de grond gegaan. Uh, het is uh, werkelijk uh, heel erg zo heet. Is. En de verwachting is voor de komende week dat het warm blijft en geen regen. Het overrijden hier is een openbaring. Elke auto die heeft een schade en je weet nooit of ze links of rechts af willen. Uh, gisteravond in een parkeergarage reed voor me een auto, zo'n zo'n jeep, met een doodskist bovenop waar ze dan bagage in stoppen. En die zag niet dat er een bord stond van 1,90 meter maximale hoogte. Dus het was kaboom, kaboom, en de doodskist lag op de grond. Ik heb een heleboel Franse woorden geleerd. Van merden en alle vervoegingen daarvan. Het was kostelijk. Verder ga je hier lekker met de bus. En dat is de meest ideale plek. De supermarkt en de, airco, en de, bus, en de bus. We zijn bijna met Erco En je kan die hele zuidkust hier afrijden voor 1 euro per dag een retour. Ja, en uh, dat zou ze toch in Zondvoort ook een keer moeten doen. De sigaretten zijn hier duur. Minimaal 6,20 euro. Maar de prijzen zijn vrijgesteld. Dus sommige winkeliers die denken dat 7 euro ook wel kan. Dus je moet eigenlijk van... Sigaretten, tabak naar andere tabak lopen en eerst een waar onderzoek doen. Uh, ergens belachelijk dat er niet een gestandardiseerde prijs is. Kortom, het is nog steeds genieten met elke morgen een baguette of een restaurant en dan met de boter, zouten boter eroverheen en een heerlijk stukje camembert. Het is daar fantastisch, hoor ik al, ja. Het is nog steeds vol te houden en dan een lekker flesje koude rosé eroverheen uh, en uh, ja, dan is dat goed te doen. Ja, maar nou gaat het komen, hè? Ja. Er is de tijd voor komen en er is de tijd voor gaan. Dus dan gaan we weer rijden, rustig aan. Eerst naar Boon, want uh, daar kan ik nog eventjes wat lekkere wijn proeven. En dan woensdag door naar Zondvoort. Oké, okay, en dan uh, zaterdag weer op de radio gewoon natuurlijk en meteen. Zaterdag weer op de radio, we beginnen meteen. Want zaterdag wil ik uh, een verhaal gaan houden over het leven van Dominee Zewanwee. De man van ons volkslied. Ons volkslied, hoe bedoel je dat? Ja, Zandvoorts volkslied is geschreven door Zwalewee. Oh? Hallo. Ja, hallo, hallo, Rob, wist je dat niet? Nee, dat wist ik niet, jongen, jongen. Jongen, ja, dat... jongen. Jonge. 160 jaar oud volkslied. Als dat je... bedoel ik, is dat zo'n oude man? Jongen, jongen. Ja, een hele oude man was dat. Oké, okay, hij is ook van de, van de hè? dat weet ik dan ook wel weer. Dat is dezelfde man toevallig? Ja, dat dacht ik al. Ja. Maar goed, daar gaan we tussen zaterdag om 12 uur over praten. Mits het macht van Albert Jan, natuurlijk, van 12 tot 1. Dat programma hem Oud-Zandvoort. Maar een probleem, monsieur. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goed, jongelui, ik wens jullie erg veel succes. Ja, dankjewel, Pieter. En het motto, het motto is uh, de, voor de komende dagen: Rien à changer. Dus niets aan veranderen. Oké, okay, houden we zo. Oké, okay, Pieter, tot volgende week, hè. Dan horen we jullie weer op de radio. Goeie uitzending. Hoi. Ja, c'est Que j'avais demandé, l'histoire d'un soleil. Que j'avais espéré, l'histoire d'un amour. Que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un Que moi, petit enfant, je voulais être heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais. Que la en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Ah! Je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout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 Speciaal voor onze vakantiegang gedraaid. Pieter Jastra, Nono Rian van de Poppies. En hij zit nog lekker in Zuid-Frankrijk, maar de, die pret is van de wijk ook voorbij, hè. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Ja, en we gaan naar het circuitpark Zandvoort, want daar zit Willem van deze voor het DTM-spektakel wat dit weekend plaatsvindt op het circuit. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag vanaf de uh, circuit van de klopt helemaal, Rob. Wat je zegt, DTM-spektakel. Ja, is wat geweldig, hè? Ja, ook qua uh, geluid. Ik weet niet of jullie er wat van meekrijgen in... Uh... Helaas, helaas. De wind staat de andere kant op. In Haarlem uh, is het goed te horen. <laughs> Ervaar ik. Nou, dat is uh, wel zo prettig dat het geluid een beetje draagt. Maar uh, ja, de herriemakers van de uh, DTM-auto's, uh, die zijn als de motoren maar stop zitten, want de kwalificatie is uh, zojuist uh, beëindigd. En uh, we hebben het over het TTM. En, uh, uh, ja, een, een, een kampioenschap uh, waarin uh, drie merken altijd uh, zijn. Mercedes, BMW en Audi. Maar vanmiddag uh, lijkt het wel een uh, Audi-cup, want de eerste vijf auto's uh, die we aangetreffen morgen op de start uh, ...dat zijn uh, alle vijf uh, zijn dat Audi's. Uh, de snelste van die vijf uh, eerste uh, is uh, is dan, uh, Timo Scheider met de tweede plaats uh, Maes Rockenkeller. Derde de Portugese uh, Philippe Albert Duke. En uh, uh, vierde de Italiaan uh, Eduardo Mortaro. Waarom moet ik die uh, vier opnoemen? Het is zo, uh, met de kwalificatie wordt gewerkt met het afvalsysteem. Op een gegeven moment uh, blijven er vier over. En die mogen uh, alle vier hun eigen individuele ronde rijden. Proberen, uh, vol te proberen de fouten te veroveren. Nou, dat is uh, Timo Scheider. dus uh, is gelukt. Een aantal jaren terug. Dat zijn nog uh, actief was voor Opel. Opel niet meer aanwezig in de BTM. Gepresteerde hij dat ook om uh, op z'n uh, te halen. Toen uh, liep het uh, niet echt uh, goed met de af. Toen uh, tijdens de race. Later uh, ook iemand zei uh, toch een uh, ja, excellent coureur, uh, ook al... Uh, DTM kampioen geweest, dit seizoen nog niet in goede doen, maar uiteindelijk de wordt, ja, Zandvoort dat ligt hem top en hij zet die het al meer en het zal uh, goed zijn voor zijn zelfvertrouwen ook om uh, morgen de race uh, tot een goed einde te gaan brengen. Ja, het is altijd een geweldig feest, DTM op circuitpark Zandvoort en viele Duitse vrienden daar, houten. Ja, ja, ja, het is zeker, uh, als ik uh, zo rondkijk, uh, er is aardig wat uh, publiek uh, op het meen en je zegt het ook, Duitse vrienden. Ja, in Duitsland toch, uh, zijn we niet alleen racefans, maar we zijn uh, ook autofans ja. en sinds dit jaar is het uh, merk BMW erbij gekomen. Nou, er zijn ook uh, veel BMW-fans uh, die de reis uh, richting Zandvoort hebben gemaakt. De, de Nederlanders, uh, ja, die zullen er ook wel zijn. Maar ja, we hebben ook wat dat gaat, de concurrentie van Rotterdam, waar dit weekend uh, ja, de Bavaria City Racing uh, plaatsvindt. Daar komen ook honderdduizenden mensen op af ja, en die... Er zullen waarschijnlijk ook uh, een aantal zijn die uh, anders misschien wel hier op het stand worden aanwezig zijn. Maar als ik zo uh, vandaag in de ronde kijk, toch uh, een behoorlijk opkomt. Oké, okay, morgen de grote race. Wat staat er meer morgen nog op het programma voor de luisteraars? Nou ja, niet alleen morgen natuurlijk. Ook vandaag gaan we nog verder. Want we, we krijgen zo dadelijk een Formula 3 race voor de Euro Series. Daarna hebben we een Porsche Carrera Cup race waar toch een flink aantal Nederlanders aan meedoen. En dan denk je aan Jeroen Bleekemo, Sebastian Bleekemo, Jaap van Wagen, om er maar een drietal op te noemen. Dan zijn we ook nog een race van de uh, Duitse uh, Supercar Challenge. Dat is uh, morgen trouwens. En morgen, uh, ja, de heeft natuurlijk uh, de dvm race uh, Die om twee uur van uh, start gaat. En daarop uh, nou, heel veel uh, zenders wordt uitgezonden. Uh, en het zand wordt weer uh, wereldwijd in beeld, Helemaal geweldig. Ik wens je nog heel veel plezier daar op Circuit Park Zandvoort. Uh, we komen verderop in dit programma nog wel een keer bij jou terug, uh, Willem. Dat zou we zeker doen als ik jou ah, Dat gaan we ook <laughs> zeker doen. Dankjewel voor dit moment. Dat was Willem van deze vanaf het Circuitpark Zandvoort. En tevens alweer het einde van de uh, Ure van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen na drie uur!